Ember Brandsen met het NOS-journaal. Pluimveebedrijven die getroffen worden door vogelgriep... kunnen een beroep doen op het Diergezondheidsfonds. Dat is ingesteld door de overheid en de sector. Dat heeft staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt. Ze benadrukt dat de getroffen pluimveehouders... waarschijnlijk niet alle schade vergoed krijgen. Eerder vandaag werd bekend dat het landelijk vervoersverbod is opgeheven. Er worden regionale maatregelen genomen. Het land wordt opgedeeld in vier pluimveeregio's... waar tussen zo min mogelijk contact is. Bij een aanslag bij een volleybalwedstrijd in het oosten van Afghanistan zijn zeker 45 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren bezoekers van de finale van een druk bezocht toernooi. De dader was een zelfmoordterrorist die zich tussen de bezoekers had gemengd. Het aantal zelfmoordaanslagen door de Taliban en andere extremistische groepen is dit jaar flink toegenomen in Afghanistan. Veel Nederlandse Android-apps zijn onveilig. De apps versturen persoonlijke informatie van gebruikers zonder beveiliging. Daardoor zijn data te onderscheppen. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Securify dat duizend Nederlandse Android-apps testen. Ruim de helft daarvan gebruikt persoonlijke informatie van gebruikers. En bij ruim 45% bleek het mogelijk data te onderscheppen. In de eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld tot nu toe. FC Twente won met 2-1 van Pek Zwolle. Het was voor PEC de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Herakles Almelo was thuis een stuk sterker dan ADO Den Haag. Het werd 3-1. En eerder op de dag eindigde FC Groningen PSV in een 1-1 gelijk spel. En daardoor is het verschil van PSV met de nummer 2 Ajax geslonken tot twee punten. FC Utrecht tegen SC Cambuur is nog bezig. Het weer vanuit het westen raakt het steeds meer bewolkt en gaat het regenen. Met maxima van 11 tot 14 graden is het vrij zacht. Morgen is er in het zuiden nog kans op regen, verder droog met wat zon. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ritme, Ritme van ZFM.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 Cause I'm... Uh, uh... She will drown To hold down